ANWB Verkeersinformatie. Twee files. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Nieuwegein-Zuid en Knopend Oude Rijn. Twee kilometer door werkzaamheden. En ook door werkzaamheden op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... staat voor de Vlakentunnel 10 kilometer file. Wie betaalt dat gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan uit aanmaning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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Ja, Welkom in een tweede uur. U hoort vanaf even voor half twaalf de geschiedenis van het langslopende amusementsprogramma op de Nederlandse televisie: Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Daaraan voorafgaand komt historicus Dennis Bos praten over het beleg van Parijs, het dubbele beleg van Parijs van 1870 en 1871. Waarover hij in het boek Belaagd en Belegerd over belegeringen door de eeuwen heen een hoofdstuk heeft geschreven. We beginnen met het beleg van Leiden, want morgen is het Leids ontzet. Niet eens een vol aantal jaren geleden, want dat was 1574, dus nu 437 jaar geleden. Maar toch hebben Laken al een universiteit er een speciale editie van gemaakt door de fotograaf Erwin Olaf te vragen om in een groot historisch stuk... in de beste traditie van grote heldhaftige schilderijen... de kern van het beleg en ontzet vast te leggen. Het resultaat is verbluffend. Het hangt in de lakenhal. Een foto van 2 bij 2,5 meter. Het eruit ziet als een schilderij. Erwin Olaf is nu in het buitenland, maar ik sprak hem afgelopen vrijdag aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, de, de, de universiteit belde en bestelde bij u een historisch stuk... over het Leidsontzet van 2 bij 2,5 meter. Moeten we er zoiets bij voorstellen? Nee, kijk, er wordt gebeld, of er waren een aantal gesprekken. Ik ben toen geweest kijken in het museum. Eerst dacht ik, ik kan hier geen handen en voeten geven want het is historisch en wat heb ik daarmee? En zo, weet je wel. Ik wist eigenlijk niets van dat Leidsontzet. Nee. En toen viel we, we, het woord pest... En ook vond ik het wel heel erg grappig dus uh, dat uh, mensen dus al met PR bezig waren in de 16e eeuw, hè, de burgemeester van de Werth. Ja. Dat ik uh, dacht van, oh dat is leuk om wat mee te doen. En dan als er een kwartje bij me valt, dan zie ik gelijk ook een beeld voor me. Alleen dan krijg je de afweging, ga ik het helemaal naar deze tijd trekken. Dus laat maar zeggen, uh, dat je mensen in de jeans laat poseren of weet je wel, of, ja. of je doet er een heel modern licht op of zo, Daar heb ik best een daar is je mee geworsteld en dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, maar dan, dan wordt het zo ontzettend Erwin Olaf, of dan wordt het zo ontzettend, uh, kijk eens, uh, Tong in Cheek de 21e eeuw terugkijken. En ik vond het juist leuk om in de traditie te gaan zitten van die grote, massale schilderijen met tientallen modellen erop, ja. al omdat het ook voor mij technisch enorm uitdagend is en was. Het resultaat is niet alleen prachtig en hemels, maar ook heel liederlijk. Er, ja. er zijn een uh, lieden die je zeker heldhaftigheid uitbeelden. Dus godsvrucht, maar ook ratten, pest, dode honden, lijken, bloed, honger. Ja. U, U noemt dit een eigen tijds stuk. Maar wat is het eigen naar uw idee? Nou, dat ik uh, eigenlijk probeer, uh, uh, laat maar zeggen, dat je, omdat wij nu weten uh, wat ellende, zo ik maar zeggen, echt doet met mensen. Uh, dat uh, je wordt zo ontmenselijkt. Hè? Dus ik heb ook, uh, laat maar zeggen, uh, me wel laten inspireren, een beetje door fotografie... Uh, van, uh, nou, laat we zeggen, als. Uh, Ghetto van Warschau, weet je uh, wel. Of. Srebrenica, ja. uh, dat, uh, dat klinkt allemaal heel vreselijk. Maar. Dus dat. Uh, en daar ook de verhalen die ik erover lees. Het, hè, dat mensen echt, uh, zodra ze echt honger gaan lijden. elkaar gaan beroven en bestelen. En dus dat ik het wat rouwer heb willen maken. En de mix dan met bijvoorbeeld in kleding. Er zitten een aantal uh, verwijzingen. omdat ik persoonlijk nogal knettergek word van. Uh, toestanden zeker uit die tijd, die, uh, die, dat, dat, dat, dat, dat dat aan Marieke van Nunwegen-achtige. Dus dat dat heb ik proberen om, uh, zoals een burgemeester van de Werft heeft bijvoorbeeld uh, over zijn uh, antieke kleding een, uh, een waxjas, hè zo'n jagersjas aan. Of er yeah. zit iemand die heeft een, uh, ja, een soort SM-tuigje over zijn uh, schild heen. Ja, maar niet te veel, weet je, want dan wordt het weer zo'n grappig. Maar dat wilde ik niet. Nee, maar die figuranten op de foto zijn Leidenaren, hè? Die, die kwamen dus hun eigen geschiedenis uitbeelden. beelden. Maakte, maakte ja, dat ja. veel los? Het, het was echt fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Dat, uh, uh, we hadden een castingdag uh, georganiseerd waarop 160 mensen kwamen. Mm -hmm. nou, we hadden, ik had uh, nou, 5, uh, 5, 6, 36 mensen nodig. En twee derde daarvan zijn uiteindelijk Leidenaren geworden. Uh, en... Tijdens het fotograferen, maar ook tijdens de casting... Uh, wisten wist zoveel mensen mij wat te vertellen over uh, de, de geschiedenis van het Leidsontzet. Ik kan me voorstellen dat het voor u ook lastig kan zijn. Hè? Dat ze zeggen van ja, hoor eens. Maar zo is het niet gegaan. Uh, ja, maar als het lastig wordt, dan gaat het altijd met één oren in mijn andere oren. <lacht> <lacht> nou, kijk, weet je, waar ik ontzettend mee worstelde? En ik heb de, de dag voordat we uiteindelijk gingen fotograferen met 25 man van de foto-amateurvereniging... Uh, vrijwilligers gewerkt om alvast de positionering te maken van waar de modellen terecht zouden komen. En Die dag was ook heel vruchtbaar zou ik maar zeggen, want ik worstelde enorm met die burgemeester. Want het was niet alleen ik heb niet alleen een historisch stuk moeten maken in de zin van dat ik Refereerde aan historische schulkurs. Maar dat ook de opdracht bleek opeens wel een historische lading te hebben. Want ik had een schets gemaakt, en aanvankelijk was gezegd: van Nou, die burgemeester die heeft zichzelf zo op het schild gegeven, die hoeft niet echt nog een grote rol of een rol te krijgen. En uh, je mag doen wat je wil, hè? dat wordt altijd gezegd, de opdrachten. En toen kwam opeens na mijn vakantie een Aap uit de Mouw. Dat, ja, de, de universiteit dat ook een, was ook een ja, geldschieter. En die wilde toch heel graag Minerva ergens zien. Een uh, ja. symbool. Ja. En uh, ik had die burgemeester niet ingeschetst. Uh, nou, want die vond ik nog een lastige figuur om uh, te visualiseren. En toen bleek opeens. Uh, uh, dat hij toch wel graag gewenst was. Dus en toen dacht ik, god, moet ik niet zo'n man met een sabel of met een zwaard. Maar toen bleek opeens dat dat hele zwaardverhaal, dat uh, zeiden die fotoamateurs niet waar was. Uh, uh, dat, uh, dat, dat, hij, was hij, dat hij zijn eigen arm wel wilde geven. Hij geeft wel zijn eigen arm, maar dat hij dat gewoon heeft aangeboden door met zijn andere hand erop te leggen. Dus uh, toen had oh, ik ja. een, pose, een pose voor die man. Ja, ja. Want ik vond het zwaard zo dramatisch. Ja, ja, ja. Het zijn voor mij altijd de belangrijke dingen. Hoe staat iemand? Of hoe ligt iemand? Of hoe doet iemand? Dus uh, daar werd ik er erg door geholpen. Zijn ze trouwens blij en Leiden of vinden ze het te rouw? Nee, ze zeggen, ja, wat, ik, nou ja, wat ik begrijp is dat iedereen blij is. En ik, ik moet je eer zeggen, ik sla me stijl achterover van de media aandacht erover. Maar goed, het lijkt wel zo'n een heel historisch besef terug aan het komen is. Nou ja, u hebt weer een prachtige vervolgaflevering gemaakt... in een hele mooie Nederlandse traditie dus. Dat is, en het ziet er ook geweldig uit. Nou, dank u wel. Veel succes, programma. Ja, bedankt, meneer <laughs> Dag. Dag. Ja, nou, nou, viert ook dit jaar de Leidse 3 Octobervereniging haar 125 jaar bestaan. En een van de dingen die de vereniging heeft gedaan om dat te benadrukken, is een opdracht voor een boek. Om Leiden in de context van andere bezettingen te plaatsen. Het boek is er gekomen, getiteld Belaagd en belegerd. Vijftien historici hebben eraan meegewerkt. Dennis Bos is één van deze historici. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen. Jouw bezetting is die van uh, Parijs 1870, 1871. Eerst door de Duitsers en tijdens de twee, of Pruisen en tijdens de 72 dagen van de commune door de Fransen zelf. Met bekende bloedige afloop. we nee, hoorden het oorlog al zeggen. Een beleg gepaard met honger en ziekte leidt tot ontmenselijking. Is dat ook jouw associatie bij Parijs 1870, 1871? Ja, het is een beetje uh, moeilijk omdat de, de tijd is er overheen gegaan. En wat we nu. Het beeld van een belegerde stad uh, met, waar echt ontmenselijking uh, plaatsvindt... bijvoorbeeld Leningrad in de Tweede Wereldoorlog... Hè, daar staat ook een mooi artikel over in de bundel... Dat is, dat is sterven op een heel massale schaal... en ontmenselijking tot en met cannibalisme. En dat, dat geldt niet voor Parijs tijdens dat Pruis is belegd. Daar wordt honger geleden, maar daar wordt niet echt gestorven in de straten. En ontmenselijking zie je wel aan het slot van dat tweede beleg. Die Parijse commune die door het Franse leger uh, wordt, wordt belegerd en, en, uh, en wordt overwonnen. Daar zie je wel echt een, een politieke genocide in de straten van Parijs. Ja, dus dat is... Laten we heel even stilstaan ja. bij Erwin Olaf. Hij heeft nu het, het Leids ontzet gedaan. Zou je hem uh, Parijs de tweede... Ons uh, beleg, de, de, de communards, die worden geëxecuteerd. Er bestaan ook ja. uh, tragische schilderstukken van. Moet hier ook een foto, een levende nieuwe foto-reportage van gemaakt? Als, als iemand dat kan, dan is dat Erwin Olaf. Want daar zit aan, aan tragiek en, en met name ook aan, aan erotiek en, en seksuele, pornografische uh, moordpartijen. Daar zit enorm veel in, de, in het bronnenmateriaal, enorm veel... Uh, ...aanwijzingen voor inderdaad een, een prachtig genrestuk... ...wat uh, de, de Semaine Sanglante, de bloedweek van uh, mei 1871 zou verbeelden. Ja. Kun je even heel kort, wat is er aan de hand? 18, er is eerst een Duits beleg, er is dan een, de, de Commune, Frans beleg. Maar, kan je even heel kort zeggen wat, wat er aan de hand was In de zomer van 1870 verklaart de Franse keizer Napoleon III... het achterlijke neefje van de grote Napoleon... ...die verklaart Pruisen de oorlog... Dat had hij niet moeten doen. Nee. Pruisen met de verbonden Zuid-Duitse staten valt Frankrijk binnen. Verovert in, in een korte tijd uh, het noorden en oosten van Frankrijk. En slaat een beleg om de hoofdstad Parijs. Um, dat is Vanaf september is die stad volledig afgesloten van de buitenwereld. Houdt het 130 dagen vol. Uh, maar moet in eind februari, begin maart het hoofd in de schoot leggen. De Franse regering uh, capituleert. En de bevolking van Parijs voelt zich daardoor verraden. Ja, want de Franse regering zit niet. Nee, die is uitgeweken naar, uh, naar Tours, naar Bordeaux. Belandt uiteindelijk in Versailles. Ja, maar mag je even kort, want volgens mij moeten we toch echt even zeggen. Frankrijk en Duitsland, erfvijanden uh, gedurende de hele moderne geschiedenis. die zijn met elkaar in oorlog. De Fransen zijn eigenlijk al ergens verpletterend verslagen door de Duitsers. En Parijs is de volgende stap, toch? Ja. Zoiets? Ja, en is goed. de stad die zelf het gevoel heeft. of van de bevolking het gevoel heeft. dat ze niet zijn verslagen. maar dat ze zijn verraden door de eigen regering. Ja. De lafaards, de hoge heren. Nou, na die capitulatie en het, het, het, het ophouden van het beleg, komt die Parijse bevolking in opstand tegen de eigen Franse regering. Dat gebeurt op 18 maart 1871. Dan vlucht de Franse regering opnieuw de stad uit, vestigt zich in Versailles... en dan ontstaat er een nieuw beleg. Parijs is in handen van de commune, een revolutionaire stadsregering... van arbeiders en allerlei linkse... Uh, radicalen. En de Franse regering en het Franse leger belegert Parijs dus voor de tweede keer. En dat is een beleg wat twee, dat 72 dagen duurt. Het, um, het tweede beleg loopt uh, zeer bloedig af. Het duurt ook uh, korter. Ja. Um, het beleg is ook niet volledig om de stad heen. Het eerste beleg is wel een volledige afsluiting van de stad en, en ja. het afsluiten van toevoer. Het alle twee uh, um, de gebeurtenissen is een enorme voortdurende bron... van fantastische verhalen. Hè? De, uh, ja. um, um, die, de honger en de ballonnen... Het, wat vind jij het mooiste verhaal van het Duitse beleg? Van het Duitse beleg? Het, dat is die afsluiting natuurlijk. En, en inderdaad de honger en de oplossingen die daarvoor gevonden worden. En dat is een enorme mythologie, heeft zich daarom ontwikkeld. Uh, de, Frans, de Parijse bevolking leert paardenvlees eten. Ja. De bevolk, het paardenvlees raakt op. Uh, de, de vijver in het Bois de Boulogne is volledig leeggevist. Dat is al in uh, oktober, november. En dan wordt vervolgens de dierentuin uh, leeggeschoten. Dus uh, olifanten slurven vlees komt in de etalage te liggen. De, oh, de, de, de beroemde olifanten Castor en Pollux. Castor en Pollux worden doodgemarteld. gruwelijk ja. verhaal, want ze willen maar niet dood. Dus dat duurt een halve dag voordat die beesten eindelijk het loodje leggen. En daarover ontstaat een geweldige mythologie. Ook het eten van de uh, eerste postduiven, daarna de katten... en uiteindelijk zelfs de ratten. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat al dat vlees voor fantastische prijzen verkocht wordt... en dat dus de overgrote meerderheid van de Parijse bevolking... dat vlees nooit gegeten kan hebben. De honger uh, wordt geleden aan de onderkant van de maatschappij. Maar in de salons en op de grote boulevards... wordt in restaurants wordt olifantenslurf gegeten. Dus de elite blijft... De, de, de elite eet de dierenteun op. Ja, ja dus, dus de... de, de, de... Parijs, het beleg van Parijs door de Pruisen is een bron van mythologie die vooral met honger te maken heeft. Ja. En wat is de mythologie die uit dat tweede beleg naar, naar boven komt, vooral? Is ja, dat... de, de, de so die sociale spanning uit dat Pruisisch. of de, de sociale spanningen die er natuurlijk altijd zijn. die worden door het Pruisisch beleg op scherp gezet. En vervolgens zie je een, een mythologie over die Parijse commune. waarbij de, de bourgeoisie, of de elite, vo volledig uit beeld verdwijnt. Die verlaat de stad na het uh, opslaan van het Pruisisch beleg. En, en de, de, de dierentuin was leeggegeten. Ja, of sorry, en de stad, de stad raakt in hand, of komt volledig in handen van de arbeidsklassen. En dan ontstaat een prachtige mythologie... die vooral in de socialistische, communistische en anarchistische beweging op geld doet... van een Parijs dat van de ene dag op de andere, dankzij die revolutie... volledig schoongewassen wordt van alle zonden... die wij met Parijs, het Parijs van het Olala, uh, verbinden. Dus van de ene dag op de andere zijn alle prostituees verdwenen. Die zijn met de bourgeoisie meegetrokken naar Versailles. Er wordt van de ene dag op de andere nergens meer ingebroken. Er worden geen overvallen meer op straat gepleegd. Parijs is in die 72 dagen een voorafspiegeling... van de, de heilstaat die het socialisme brengen gaat. En dan ja, vond... In theorie, voor de duidelijkheid even. In mythologie. Ja, in mythologie. Waar kijken de Fransen zelf met, met meer trots of met meer gevoel op terug? Dat hangt er heel erg vanaf aan, aan welke Fransman je het vraagt. Dat Pruisisch beleg is natuurlijk een, een geweldig leent zich voor nationalistische mythe... omdat een stad daar stand houdt tegen een buitenlandse uh, vijand... en nog wel de erfvijand, de Pruis. Maar die mythe is nooit goed van de grond gekomen... omdat die besmet is geraakt door het tweede beleg. Want datzelfde Parijs komt in opstand tegen de Franse natie... tegen de Franse regering en tegen de kerk. Dus je ziet dat, dat die twee, Pruisische, of die twee uh, belegeringen van Parijs... eigenlijk voor Franse nationalisten onbruikbaar zijn... Terwijl voor links-Frankrijk is die, dat tweede beleg... als een voortzetting van het eerste beleg... Een, een soort mythisch bewijs van dat het echte Frankrijk te vinden is... in de arbeidersklasse. Echte uh, noties van heroïek en doorzettingsvermogen... en opofferingsgezindheid voor de republikeinse idealen... dat vind je, na de commune, volgens linkse Fransen... alleen maar in dat Parijs van de commune. Is er uh, is in Frankrijk iets van een... Herdenking, Zoals in Leiden van één van twee of alle twee? Of... Dat is, daar, zie je een gewel, daar zie je weer die politisering van de herinnering. Um, er is een geweldige traditie van het herdenken van de commune. De, het eerste beleg wordt min of meer vergeten. Hmm. Um, ja, dat is een beetje tragisch afgelopen eigenlijk. Ze ja, hebben we een donder ja, gehad. Ja, ja maar ja, er is wel ja. veel heroïek hoor. Vind ik ja. Veel heroïek, maar die heroïek is niet goed toepasbaar... omdat de helden van het Pruisisch beleg vervolgens die commune... Ja. Uh, verdedigen. Dus die zijn niet goed als nationale helden in te zetten. Bij links is er een geweldige herdenkingstraditie rondom de commune. Per Lachaise, de grote begraafplaats, daar staat de Muur des Fédérés... De, de muur rondom de begraafplaats waar de laatste executies hebben plaatsgevonden. Daar trekt uh, nog altijd, in, op de laatste zondag van mei... trekken daar duizenden linkse Parijzenaars naartoe. En dat is in het interbellum, maar ook nog na de Tweede Wereldoorlog... zijn dat vaak demonstraties van 40, 60, 80.000... Mensen die daar de commune herdenken. En dat leeft. En dat is. Die herdenking van de commune is niet alleen Parijs, niet alleen Frans, maar die is wereldwijd. Dus socialisten, ook in Moskou, ook in Chica, nog altijd. Um, wereldwijd is die commune een soort oermythe... voor socialisten, communisten en anarchisten gebleven. Ja, de, de, de, de, de is het, het wordt iets minder gevierd de laatste 10, 20 jaar... om een of andere reden, maar goed. In principe is het nog steeds het kernfeest. Ja, ja, en het is die, die datum van de 18e maart, hè, het ontstaan van de commune... Dat is, nog steeds de oude, dat is de oudste feestdatum van de beweging. Dus 1 mei is een nieuwkomer uit de jaren 1890. Maar 18 maart, de dag van de commune, is de allereerste internationaal gevierde socialistische feestdatum. Jouw uh, verhaal staat naast uh, heel veel andere verhalen in het prachtige boek... belaagd en belegerd, dat is uh, uitgegeven bij Balans... Uh, ter gelegenheid van 125 jaar 3 Oktobervereniging in Leiden. Precies. Uh, Dennis Bos, hartstikke bedankt voor je komst vanmorgen. Ja, voordat we naar het spoor willen gaan... Uh, staan we even stil bij het overlijden van Harry Muske, Want die stierf deze week op 70-jarige leeftijd... Nou hebben wij vlak voor de zomer in mei onder de titel Groet nu het Grollo. nog een programma uitgezonden over Musqué. en het legendarische album. dat hij samen met zijn Blizzards maakte. in die befaamde boerderij in Grollo. waar Muskee woonde. We laten nog een kort fragment horen waarin hij vertelt hoe hij destijds in Grollo ontvangen werd. Het was ook wel raar dat hier een woning vrij was. Dat waar daar was niemand in, daar. Was dat was dat niet gebeurd. Die woning, niet. daar dan was je ergens anders in gegaan. En, dan, was, en dan, was, dan hadden we van Grolllo nooit wat, wat weer In die zin tenminste niet. Alle Jan Bonden die hiel mij het vel ook niet echt over de hoorn. Dus ik moest op een gegeven moment, we betalen, ik, 60 gulden in de maand ja, of zo is. Eerst 25 gulden. Ja. Je moet vol u het zeggen, maar 25 gulden zeggen, maar, pas op, dit zou ik niet in de brandstik zeggen. Dat vergeet nee, ik nooit. Waar nee, nee, nee. ik... wat wil je dat dan doen? <laughs> ik zeg van nou muziek maken en zo. <coughs> hij zei, oh, Jan, hij zegt, uit dak en de muur moet staan. <laughs> maar die waren ook hele goede mensen. Want als ik daar op een gegeven moment, dan, dan, dan ging ik op de fiets van, van mijn buurvrouw, van, van hele tante van... Van, van Roelof, ging ik daarop af. Want ze woonden net in Ebute, Grollo, op Vredenheim. En dan moest ik al die binnengom en dan uh, kwam de fles, moest de kelder in en kwam, moesten we een paar neuten nemen, niet op het betaal van het geheel. Maar ja, als ik dan wegging, uh, en dat vind ik nog steeds een, het, het mooiste verhaal eigenlijk, dan zat er in, de, als ik die fiets weer wegbrak, dan zat er heel die muskiek, zeiden 10 eieren in die fiets en dan gaven ze me, dat wist ik niet, dan deden ze me die 10 eieren ook nog mee. Nou, kijk, een mooie prijs aan ze mij niet kunnen geven, die vond ik nog, dat vond ik eigenlijk nog mooier dan een Edison. <laughs> De muziek van QB, Harry Muske, die dus eerder deze week overleden is. Voor wie het nog een keer wil horen, het hele programma Groet nu het Grollo is af te luisteren op onze site geschiedenis24.nl OVT. Het is tijd voor het spoor terug met vandaag vanwege 60 jaar televisie. Een terugblik op het langstlopende amusementsprogramma op de Nederlandse televisie: Te land, ter zee en in de lucht. Moet je, je hebt al zo vaak meegedaan en dan denk je van, als ik het nou zo maak, dan duurt het extra lang. Want ja, Dat, dat is eigenlijk het nog mooier als winnen. Lang in beeld zijn, dat vergeet je, je niet. Tuurlijk, ik heb er om te lachen. En het is ook uh, om, om te lachen. Maar tegelijkertijd is het ook van een grote droefheid. Zolang je op de bank televisie zit te kijken naar de landseeën in de lucht, dan zal de onrechtvaardige samenleving wel in stand blijven. Sterker nog, je bent je er niet eens bewust van. Je hoeft geen ster te zijn, je hoeft geen topatleet te zijn. Een schuurtje, een paar planken, een paar spijkers en een hamer. En je kunt voor even een tv-ster zijn. Zo, dan lopen we hier door, eigenlijk op de werkkamer. En hier maak ik ook vaak tekeningen trouwens. Ja. En dit is mijn kledingruimte, mijn eigenlijk een hele grote. Het is eigenlijk gewoon een lange. Ruimte met allemaal kleding in. En dit is ook allemaal kleding die ik gebruikt heb voor te landen zijn lucht. Allemaal bijzondere jasjes, bijzondere kleurenjasjes. Zelfs een kippenpak. Ik ben zelfs een keer als kip geweest. Ik heb ook nog kostuums, een, een bananenpak. Ik ben een keer als, als, op een eenwieler op, ja, verkleed als banaan. En als een paradijsvogel, die moet er ook nog tussen hangen. Dus uh, allemaal vreemde pakjes. Johan Flemmings uit Eindhoven deed bijna 150 keer mee aan het land, ter zee en in de lucht. Eerst als deelnemer, later als medewerker. Hij belichaamt de geest van het spel misschien wel het beste. Iedereen een ster. Daarmee was De Land ter Zee het meest democratische tv-programma wat je je voor kunt stellen. Het is voor iedereen. Iedereen kan er naar kijken. Iedereen vindt het leuk. En iedereen kan er aan meedoen. Maar de kritiek was niet van de lucht. Smakeloos en plat vermaak was het oordeel van links en intellectueel Nederland. Toch kon de kritiek niet verhoeden dat het programma verschrikkelijk populair werd. Iedereen keek naar spelonderdelen als fietsen maar in, snel naar de bel, hoog en droog en met glans van de schans. Ze vonden het vooral een onschuldige vorm van, van vermaak, heel erg Hollands. En waarin ook uh, ja, Holland zich op een hele pure, onschuldige manier toonde. Wat je eigenlijk ja, voor verder nog weinig uh, tegenkomt. En dat zegt Stijn Reinders, media- en cultuurwetenschapper. Niemand had 40 jaar geleden durven dromen dat ter land ter zee en in de lucht... nog eens een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek zou zijn. Zeker producent René Stokvis niet. Hij bedacht in opdracht van trosbaas Joop Landree... in 1971 een nieuw programma voor de slappe zomermaanden. Toen was ik in Londen en daar zag ik in de Sunday Times een foto... van een piloot van de Royal Air Force, een RAF-piloot... die was met een soort vlieger van de Tower Bridge gesprongen. En toen dacht ik, wat lijkt me dat leuk... om aan mensen te vragen om met een soort zelfgemaakt vliegtuig te gaan vliegen. En toen dacht ik, nou, die Tower Bridge en zo, dat is allemaal veel ingewikkeld Dan moeten we dus een soort toren maken. En dan moeten we aan mensen vragen om iets te bouwen en daarmee te gaan vliegen. Dus wij moesten in de eerste plaats gaan bepalen hoe groot die toren zou zijn... het plateau waar die mensen op moesten staan. En ook hoe hoog die moest zijn. Want dat, daar hadden we natuurlijk geen idee van. Althans, ik niet. Ik was toen bevriend met Lou uh, van Rees. Lou woonde in uh, Vinkeveen. Die had een speedboot. En die had als een van de eerste een vlieger. En uh, die vlieger moest je dan aan de speedboot uh, koppelen... En dan ging je speedboot gas geven en dan ging je de lucht in. Dus ik zei tegen Lou: Nou, hang mij maar eens achter die boot van jou. En dan, eh, dan gaan we wel eens even kijken hoe hoog dat allemaal moest zijn. Nou, één ding wisten we: eh, 10 meter was te hoog en eh, 7 meter was te laag. Dat was onvoldoende om echt mooi te vliegen. En 10 meter was gewoon te gevaarlijk. Dus op een gegeven moment zei ik: Oké, okay, jongens, 8,5 meter. Dat moet de hoogte zijn. Dus ik zei tegen Joop, nou, de toren is 8,5 meter hoog. Ik heb al duikers. Hij staat daar en daar. Het wordt enkhuizen. En uh, nou, uh, dit gaat het ongeveer kosten. Oké, okay, zei hij. Uh, dan gaan we dat dus doen. Op vrijdag 22 juni 1973 werd de allereerste aflevering van Vliegerens Uit, zoals het programma toen nog heette, uitgezonden. Gerrit Dokter en Leo Tillemans uit Amersfoort deden mee. Ze waren collega's bij de PTT in Den Haag. Leo die kwam Wij zijn vrienden, maar ook collega's, al, al meer dan 40 jaar. En hij kwam met dat idee, uh, ja, je moet, uh, moet van de toren afspringen... en uh, van de televisie, van de tros. Ik zei, ah, dat is goed, ik ga als Engel Gabriel. Dat schoot me spontaan in, in mijn hoofd. Engel Gabriel, ik zei, ja, met vleugels en... ik. ik ik versier wel wat en uh, dat, dat ga ik doen. Ik zeg, maar wat ga jij dan doen? Ja, zei, dat weet ik ook nog niet. Uh, nou, en ik, ik denk een week daarna of zo... dat jij het idee had van... ik ga als kip ooievaar. Ik ga met uh, veren en een snavel in een kooi. En uh, dus ondertussen uh, druk aan de gang. Vleugels maken, nee? Ja, ja. En, uh, ja. en jij moest veren. Dus wij op stap naar Banneveld. Daar had, uh, had jij, geloof ik, ja. contact, hè? Ja, ik had hem... Nee. Ik denk, nou, veren die kan je alleen maar barneveld hebben. Want daar zitten kippen en zo. Dus ik had zo'n boer gebeld. Zo'n kippenboer. En ah, dat had hij niet. Hij zei, nou, ik, heb, ik zei, ja, maar dat maakt niet uit. Want het, het werd kort dag voor ons natuurlijk. Want het moest allemaal snel gebeuren. Een ander idee hadden we niet en zo. Hij zei, ja, ik heb wel veren liggen. Hij zei, maar er zit allemaal stront aan die liggen. Ik zei, ah, oh, dat maakt niet uit. Ik denk, dan heb ik wat. Het stinkt dan wel even. Maar ik ben in ieder geval gered. Omdat we dus als kip zouden gaan en zo. Maar toen is Gerrit ook... Uh, op uh, onderzoek uitgegaan en die kwam toen in een, uh, in een donsfabriek uh, terecht. Ja, het, uh, dons leek me beter dan, dan stront op dat moment. En, uh, en ik had ook veren nodig voor mijn uh, vleugels, want ik had geen kleine vleugels... maar echt uh, vleugels over mijn hele lichaam die ik ook kon bedienen dus met, uh, met touwtjes. Dus het was werkelijk dat ik ook aan het fladderen was. De deelnemers zouden 100 gulden krijgen voor hun deelname maar ondanks die vergoeding en ook naar herhaald oproepen liep het niet storm. Ik had op een gegeven moment had ik uh, het totaal had ik er twaalf en daar hadden uh, zich geloof ik acht mensen aangemeld en vier heb ik er gehuurd bij Hamid de Beukelaar. Die had namelijk een stuntteam wat bij films, speelfilms gebruikt werd. En uh, ja, het publiek heeft dat uh, nooit geweten. Maar ik belde Hamid op en ik riep: 'Nou, ik moet vier deelnemers hebben. Die moeten van een toren af.' En toen zei hij, en wat moeten ze doen? Ik zei, nou, de een die moet op een fiets en een op een parasol. En een op een vliegende Hollander en de vierde, dat weet ik niet, dus zoeken jullie maar uit. Ja, en toen kwam het moment dat de eerste deelnemer op de toren stond. En die dorst dus niet. Want die keek over die rand. En die dacht, ja, dit ga ik dus niet doen. Hij is al tien jaar bezig om te gaan vliegen. En hij is ervan overtuigd dat het moet lukken, vandaag of morgen. Hij heeft de werken van Leonardo da Vinci op dit gebied bestudeerd. En die kent hij bijna uit zijn hoofd. Of het gaat lukken, dat weten we niet. Hier is de heer Houtenpen uit Den Haag. De man meent het serieus. De heer Houtenpen, vliegen er eens uit, meneer Houtenpen. We hebben de tijd. De marine wacht op u. Daar gaat ie. Dat was de legendarische meneer Houtenpen. Die stond daar en uh, ja, die, die deed het niet. En hij heeft meerdere malen over de rand gekeken. Hij had van twee luchtbedden... daar had hij een soort uh, plastic golfplaten op gebonden. En hij had uh, de stellige overtuiging dat hij zou gaan vliegen. Dat was namelijk het hilarische... Dus we hebben heel veel discussies met die man gehad. Zoals, de boten aan de overkant moeten weg, want de masten zijn te hoog. Daar heb ik last van. Want de wind staat zo, dus ik vlieg richting Horen. Toen dus zeiden wij, ja meneer we gaan, we gaan niet al die boten verslepen... want u gaat helemaal niet naar Horen. U gaat volgens ons landrecht naar beneden toe. En nou ja, die man die was, echt, uh, die was er van overtuigd dat hij zou gaan vliegen. Maar hij dorst niet. Uiteindelijk heeft hij die. Hoe lang gevlogen? Nou, ik denk 1,5 seconde of zo. Wij <tied> vieren feest. De dus met de malaise wat u is. Het tijd voor de polonaise, hollandese. Van hier tot u tot Niemand kon bevroeren wat de uitzending zou losmaken. Het werd uitgezonden. En het was meteen raak. Iedereen sprak daarover. Heb je dat gezien daar in die haven met die toren en die mensen? Jeetje, wat leuk en wat link. En wat... Vooral, wat hebben we ongelooflijk gelachen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik van tevoren natuurlijk niet wist dat het zo'n succes zou worden. Stijn Reinders promoveerde in 2006 op een onderzoek naar de rituele functies van amusementsprogramma's op de Nederlandse tv... Hij worstelde zich door vele tientallen afleveringen van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht heen. Sprak met even zoveel deelnemers en fileerde het programma tot op het bot. En wat bleek? Het programma leek te wortelen in eeuwenoude tradities. Maar was het niet. Wel raakt het aan een dieper sentiment. is klaar, ja. Maar klaar voor een op het plein? Een bruidspaar? Ja, een bruidspaar, ja, precies. Die waarschijnlijk verplicht op het wagentje zitten. Ja! Ja! Nou, we zien hier een uh, fragment van te in de lucht uit uh, 2009. Een uh, aantal mensen in zelfgemaakte voertuigen uh, moeten een bepaald uh, parcours afleggen. Ik geloof dat dit topbedansen is op dit moment. Ja, het staat erboven. And ja, ja. Ja, Ander spelelementen is bijvoorbeeld uh, snel naar de bel of hoog en droog. En nou, wat eigenlijk al die verschillende spelonderdelen met elkaar delen... is, uh, nou, dat er eigenlijk woordenvol verwijzingen zitten... naar een soort van oude traditionele volksvermaak. Het is een soort van zeepkisten-nostalgie, zou je het kunnen noemen. Wat ik heb uh, onderzocht in mijn boek is... Uh, in brede verband ging het boek over de relatie... tussen amusement en volkscultuur. Nou, dan is dit programma natuurlijk heel erg interessant om te gaan onderzoeken. Want ja, op het eerste gezicht is Talantzee in de Lucht... een typische vorm van een traditioneel volksvermaak... Het, gaat, het speelt zich af op het water. Het is vaak uh, nou, opgenomen tegen het decor van een oud-Hollands havenplaats... zoals Enkhuizen, of Horen, of, uh, of Monnikendam bijvoorbeeld. En... Uh, de hele zeepistie, waar we het net over hadden, en dan heb je nog wel melk,bussen en hooibalen op de achtergrond staan. Er zit duidelijk een soort van verwijzing naar een oud-Hollands volksvermaak in. Maar als je nu goed kijkt naar de literatuur over dat onderwerp, dan zien we eigenlijk dit soort elementen helemaal niet terugkeren. Je hebt in de, in de laat 19e eeuw schreef een de, de schoolmeester, Jan Gau heeft een heel mooi boek geschreven over de allerlei volksvermaken die hij aantrof in allerlei delen van het land. En daar zie je de elementen die in het landse in de lucht terug uh, uh, voorkomen, zie je eigenlijk niet terug bij het boek van Jan Tegauw. Dus je moet eigenlijk concluderen dat in uh, de lucht... geen traditioneel volksvermaak is. Integendeel, het is eigenlijk een heel, je ja, eigen tijd, of je zeggen, laat-twintigste-eeuwse televisieamusement, maar die natuurlijk wel boordevol verwijzingen zit naar een folklore. En naar een soort idee van hoe traditioneel volksvermaak... vroeger geweest zou zijn. Dus we kunnen het best beschouwen als een vorm van televisiefolklore. Dus een vertoning, een hele vrolijke, feestelijke vertoning van... een uh, idee Van hoe ooit eens traditioneel volkscultuur in elkaar gesteld is. En dat is iets wat elke Nederlander probeert tegen de zeephelling op, maar dat is al heel oud. Dat deden we al 40 jaar geleden op televisie en dat werkt niet. Kijk, dan hebben we die Tommers meer. De Het is dus eigenlijk een beetje een invention of tradition. Ja, ze zo zou je het kunnen noemen. Zelfbedachte geschiedenis. Precies, ja. Een vorm van televisiefolklore. Vlieger is uit is de naam van een tv-programma dat een beroep doet op de bereidheid van mensen om zich op de een of andere manier in het water te storten. Sommigen meenden te kunnen volstaan met een aangepast parapluutje dat naar ze hoopten als een soort parachute zou dienen. Anderen dichten een tuinparasol bovenzinnelijke krachten toe. Vrijwel alles wat zich vleugels had aangemeten ging roemloos ten onder. De jury met de Amerikaanse ruimtevaarder Lausma in zijn midden had niet veel moeite om de winnaar aan te wijzen. Dat werd Jan Beemsterboer uit Beverwijk, die een ruimtevlucht van 4,55 honderdste seconden maakte. Een absoluut record. Het jaar daarop, in 1974, waren er al veel meer deelnemers. 60 hadden zich ingeschreven. 35 kwamen door de technische keuring. Vier Zwitsers met zeer professionele delta wings werden naar huis gestuurd. Van de overige deelnemers stortte de meerderheid als een blok beton van die toren af. Ook Gerrit Dokter en Leo Tillemans waren weer van de partij. Het viel dus tegen eigenlijk van... De eerste keer kreeg je 100, euro, eh, 100 gulden en de tweede keer 50 gulden en zo. En ja, daar, daar baalden wij we eigenlijk wel van. Want het was ook zo dat die lui, die artiesten... En de jury, maar ja goed, je hebt daar van die luxe boten liggen daar allemaal. En die zaten behoorlijk eh, ja, te snijden, zou je het haast zeggen en zo. Oftewel, die hadden broodjes en die hadden drank. en, Nou, vroeger had je dat ook, sigaretten en zo. Hè. Maar wij dus niet. Wij moesten eigenlijk maar voor onszelf zorgen. En dat is me toen tegengevallen. Het Parool schrijft over Vliegerens uit in Enkhuizen. Op het schip voor pers en genodigden gaan de eerste hapjes en drankjes rond. Lui zitten ze op het voordek... De big boss van de omroep die zoveel eigen wil van de kijker in haar programma stopt. Directeur Leeman. Het korenblauwe shirt steekt fel af tegen de beige Terlenka pantalon. Het bovenste knoopje open. De bruine borst prijkt sportief in de brandende zon. De fotografen worden narrig, ze nemen het niet. Kijk die kak daar nu toch in zitten. Nog even en ik val spontaan flauw van de chanel -wolk die van die kant naar onze richting dreigt te drijven. Ze zitten te wachten tot er iemand op zijn bek valt. Dat vinden ze leuk. Ze laten de mensen de machines bouwen... en gebruiken ze daarna als gratis acteurs. Spel de prikken van het parool. Maar de krant stond niet alleen. Want met het succes van Vliegerens uit kwam ook de kritiek. Op de ondraaglijke lichtheid van het programma en met name op de omroep die het uitzond, de tros. Mediawetenschapper Vincent Kroonen. De doelstellingen van de tros was niet anders... en de voorzitters daarvan hebben dat ook altijd duidelijk gemaakt... om mensen het naar de zin te maken, te vermaken, uh, te verstrooien... om amusement te brengen. Terwijl de verzuilde omroepen al een geschiedenis hadden... vanaf de jaren twintig om mensen toch ook te verlichten... Uh, of aan bieldoem te doen of betere mensen te maken. En dat gaat niet altijd alleen met de weg van amusement. Daarvoor moesten mensen ook opgeleid worden. Dan moesten mensen worden geïnformeerd. En ze vonden eigenlijk dat het trots zich aan die taak ontrok. En nog sterker, zeker in begin jaren zeventig wat natuurlijk een zeer gepolitiseerde tijd was... werd het ook als bedreiging gezien. En zelfs uh, werd het wel beticht van een lichte vorm... van crypto-fascistische positie die ze hadden... Door juist uh, de mensen alleen maar uh, het mooie of tenminste de leuke dingen te laten doen. Waardoor ze hun eigen sociale klasse zouden verraden. En daarmee uh, de onrechtvaardigheid in de wereld niet meer zouden bestrijden. Oh, het land is betekend voor mij, ja, of ons samen. Uh. Dat we er hele jaar naar kijken om naar deze gelegenheid te mogen meedoen Een hele hoop uh, plezier. Het uh, ja, bouwen van uh, verschillende ver veranderingen. En dan uh, hier naartoe. Die is ook wel een populair. Bij Talantensee dus lukt een banaan. Let op dat wiel daarachter. Hoe durf je ermee naar beneden? Nou, zij wel, hè? Verkleed als banaan durf je soms alles. Hier, dat is een mooie. Dat is niet een... kijk. Je zou zeggen, die moet de weer om lachen. Ik kan er niks aan doen. Het zakt zo door. Zo door hoeven. Kijk, gaat die, komt Ja, is dat een stomme verbazing naar te kijken. Zoals je nu nog op dezelfde manier... een stomme verbazing te kijken als de koningin ergens... Koningindag daar op zo'n dorp uh, uh, rondloopt... waar die mensen ook allemaal dat soort dingen doen. En dan denk je, ja, dat is wel niet van mogelijk. Filmjournalist Peter van Buren werkte begin jaren zeventig... als mediajournalist voor de Volkskrant. Hij schreef in 1974 een vernietigend stuk over de tros. De tros is een gevaarlijke omroep. Omdat achter een masker van heerlijkheid... alle problemen die samen de werkelijkheid van alle dag vormen nadrukkelijk worden weggemoffeld. Alleen die problemen krijgen een accent die bestaande angst voor het onbekende moeten vergroten. Om de angstigen, die we allemaal een beetje of een heleboel zijn, samen te drijven in de schijn van saamhorigheid. Hand in hand, kameraden. Ogen dicht voor de werkelijkheid. Buiten gebeuren vreselijke dingen. Laten we de gordijnen sluiten en gezellig de zorgen weglachen. In een schijn positivistisch geluk. Ja, en die zin gevaarlijk. Uh, ja, dat ik denk, ja, natuurlijk, ik sta natuurlijk daarachter... Moeilijke dingen, daar, daar hebben we het maar niet over, dat is te ingewikkeld. Of gevaarlijke dingen, daar hebben we het maar niet over, dat maakt de mensen maar bang. We moeten de mensen, ze hebben genoeg zorg aan de kop, geef ze alleen maar en ga dan ook over berichten over dingen die, die gezellig zijn en zo. Daar, ja, dat vind ik dus gevaarlijk, omdat je net doet alsof dat het belangrijkste is wat, wat er gaande is. Uh, en, en, en, en een beetje je hand voor ogen houdt en ook de mensen een, een hand voor hun ogen houden. Van. Oh, het, is allemaal niet zo, uh, het is allemaal niet zo erg wat er gebeurt en zo. Terwijl dat dus uh, het vermijden van melden van, van, van nieuws. wat de mensen uh, uh, niet angst aanjaagt. maar die te serieus of te ingewikkeld zijn. Om te beginnen schreef ik dat niet over talenten Heen in de Lucht. maar in de ontwikkeling van de tros wat in wezen te maken heeft met de ontwikkeling van de commercialisering... en in wezen te maken had en, en nog steeds heeft van... Uh, het dictaat van de, de kijkcijfers en dergelijke quasi democratisch en het, uh, het uh, niet over moeilijke dingen hebben. Je, je schrijft dat je ook... Vind ik buiten gebeuren vreselijke dingen. Laten ja. we de gordijnen sluiten en gezellig ja. de zorgen weglachen. Ja, dat was de instelling van Landré. Maar dit is toch typisch... Talenten zien zeeën in de lucht, je zorgen weglachen? Ja, lachen. maar ik ging niet specifiek over dat programma. Nee. nee, en dat programma had natuurlijk ook... dat het op zich leuk was. Ik bedoel, uh, de dikke en de dunne... en uh, van een, iemand valt, uh, weet ik veel, of een bananenschil... ja, daar lach je om, dus een onderdeel van humor... is uh, dat er ongelukken gebeuren of mensen vallen... en uh, doen iets doms, ja. Maar dat, daar lach je dan om. Hè? En op zich is daar niks op tegen en zo... Niks op tegen. Maar in het kader van de tros en zo, uh, daar heb ik dat toen geschreven, ja. ja. maar niet, niet dit per se. is niet mals, toch? Nee, maar het was, het, het moest wel gezegd zijn. Is dit nou zeg? Ja, dat is de aard van het beestje. Kijk maar, lijkt heel goed te gaan ho, ho, het water in. Lak aan uh, deze twee heren, Hans en Peter, gewoon het water in. Daar zit hij dan hoor, Gerrit met zijn vrouw Betsy. Zijn zwagens en zijn schoonzuster erbij. En ze hebben er verschrikkelijk lang over nagedacht. En ze hebben er verschrikkelijk lang aan gewerkt. Zozeer zelf dat uiteindelijk de constructie te groot was om uit de tuin te komen. Toen hebben ze gewoon een stuk schutting gesloopt. Kijk naar Betsy. De paniek! En oh! Ze staan achterover. Kijk even naar het gezicht! En het gaat mis. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Betsy, Betsy, Betsy. Zorg dat je goed neerkomt. En het gaat allemaal goed. Mooi gemaakt, maar het lukt niet. Die hele grote groep kijkers, hè, die met zoveel plezier... naar het land en in de lucht en naar andere trotsprogramma's keek. Is die groep echt ooit een bedreiging geweest voor, ja, voor wie eigenlijk? Nou, als je vanuit de blik kijkt van uh, de, de, de linkse elite in het begin jaren 70, denk ik echt dat op dat moment dat echt gezien werd als een enorme bedreiging... Uh, wat zelfs in termen van dat het fascistoïde was... om mensen iets aan te bieden waarmee ze hun eigen sociale klasse verraden. En als je je eigen sociale klasse gaat verraden... dan zou je de onrechtvaardigheid in de wereld niet meer onder ogen zien. En uh, voordat je het weet, er werden... nou tegenwoordig zou je dat Godwins noemen... dus verwijzingen naar holocaust en Tweede Wereldoorlog en nazi-denken... waarin ook grote hordes... Uh, uh, uh, dom werden gehouden. Dat soort verwijzingen zie je heel veel jaren in de jaren zeventig terugkomen. Jouw vraag was, is het ooit echt een bedreiging geweest? Ja, uh, de, de, de, de tros, of waar het uit ontstaan is... namelijk dat het uh, televisiepubliek iets anders wilde... dan wat de publieke omroep bood, is ingelost met de tros... Uh, dus het, de bedreiging werd in, in, in, nou ja, in marxistische termen geïncorporeerd in het bestaande systeem. Johan Flemings was zich van geen systeem bewust. Hij wilde maar één ding, meedoen. Hij genoot van het knutselen, het spel, de camera's, de aandacht en de roem. Ik wilde altijd iets doen wat een ander niet deed. En omdat je nog heel veel spullen hebt... kun je iets heel bijzonders maken... zonder dat het heel veel moeite kost. Je, je maakt gewoon van iets, iets geks iets heel moois. Soms dan maakte ik zo'n arreslee... en dan was ik weer als, als, uh, in een smoking met allerlei bruidjes. En dan zat er, stond er, die stonden er dan te kijken. Dan. En dan had ik een etalagepot met een bruidsjuk. Die, die stond er dan achterop. En dan vloog dat ding door de lucht in. Die bruid vloog er door de lucht in. En ja dat is gewoon super. Het klinkt een beetje als een obsessie. Ja, misschien is dat ook wel een beetje. Want voor mij was het zo belangrijk. Ik heb altijd mee willen doen toen ik de leeftijd had om mee te doen. Ben ik ook meteen meegenomen en ik ben ook eigenlijk niet meer gestopt. En ja, een obsessie... Nee, ik denk niet dat het een obsessie was. Als je, als je vakanties ervoor afzegt zegt... en alles ervoor over hebt, is het toch geen obsessie wel? <lacht> en mensen heel boos worden dat je niet aan de afspraak houdt. En ja, ik heb er wel veel... En als je een relatie kost en als het... Nee, dan is het geen obsessie. In 1978 veranderde Vliegerens uit in Te Land, Ter Zee en In De Lucht. Er werden nieuwe spellen bedacht, zoals tobbedansen, de caravanrace en het achteruitrijden met auto's. En er werd een nieuwe presentator aangetrokken. André van Duin. Toen was het mijn beurt om een keer uh, uh, te laten zeggen, presenteren. Maar ja, daar moet je er wel iets komisch van maken. Dus daar uh, kwamen we op het idee om er een dubbel presentatie van te maken. Dat ik op de toren gewoon min of meer serieus uh, vragen kon stellen. Maar ja, dan vraag je die... Ja, wat, wat, wat vraag jij niet net die naar beneden glijden? Hoe lang heb je er uh, veel werk aan gehad? En wat denk je? En uh, hoe zal het gaan? En dan uh, ga je een mooie tijd maken. Dat is altijd dezelfde vragen Er is niet zoveel variatie mogelijk. Maar wel, uh, als je die vragen gewoon stelt, gewoon de, de, de, de, de standaardvragen. En dan kun je er hand met een commentaarstem overheen jezelf en die mensen min of meer belachelijk maken natuurlijk door te zeggen nou wat een vraag tjoh joh wat interessant we nou met de open oortjes hoor nou wat hebben we nog nooit gehoord dus je maar dat is zowel zelfspot als, als de heleboel verder een beetje relativeren het commentaar buiten beeld wordt zoals gewoonlijk weer verzorgd door de heer vreugdevol goedenavond meneer vreugdevol hallo hallo heer Vreugdevol! Precies, voor de bekend persoon. Jullie suggereerden oh, oh, oh. dat uh, de commentator uh, ergens op, in zo'n hokje ja. op het veld zat? Ja, ja wat een leeg, leeg doosje de dreef er ergens rond. En daar zat ik dan zogenaamd in als meneer uh, Vreugdevol, geloof ik. Ja, Vreugdevol. Ja, ja. Het is wel een beetje weggezakt, of niet? Wie? Nou ja, u, u, u, u moet even zoeken. Meneer Vreugdevol Oh, is van... oh ja, ja, het is al geleden. Hè? Ja, ja. ja, maar voor heel veel mensen is dat een begrip hoor. Ja, ja, ja. Moet ik moet zeggen, dat we iedere keer, want het wordt nog steeds herhaald ook, want er komen steeds weer uh, dingen en dan uh, de, de bekende kreet als uh, magras en hij uh, uh, uh, schiet hem neer en uh, weet ik veel. Nou ja, wat een paar van die dingen die zijn steeds maar herhaald, die waren inderdaad, uh, die hoorde je op straat, mensen naroepen Ja, magras magras ja. Magras, ja. Dat is wel televisiehistorie, <laughs> ja. hebt u daarmee geschreven? Ja, ja, en dat was eigenlijk nog een commentaar want die was ook nog een dubbele commentaar ik kan ik me herinneren, want die, die, die commentator die in vol zat er met naast hem ook weer een soort... Uh, uh, nou, die man van het kruis, die hebben het. <laughs> Zal ik vertellen ja. hoe die heet? Ja. Meneer Bol in de Grond. Meneer Bolle in de Grond. Oh, meneer Bolle in de Grond. Ja, en die had net de aanbocht opnieuw ingezaaid. Oh, oh, oh, dat was het probleem, oh, ja. Alle wagens zijn ook uh, dus goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisdouwen. Die hebben al die wagens gekeurd en ik heb naast mij heb ik de zitter, Web van de Dink van Burgasio, en die is onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huisdouwen. Web, waar hebben jullie onder andere op gelet? dus een eh, vrouw gelet. Of er dus een make-up spiegeltje in zat. Vonden wij dus erg belangrijk. En eh, wat ik ook erg belangrijk vond: slaapstomme. Je kent gauw onderweg, je kind even willen zitten of zo. Even wat daar gebeurt. Ho, de vliegtuig in de hands! Mensen, brandweer, kruid even zijn. Het achteruitrijden op het circuit van Zandvoort loopt uit op een enorme chaos. Ruim 30.000 mensen komen kijken. Het parool schreef. Het publiek smult. Dit is precies waarvoor ze het lange wachten in de file hebben getrotseerd. Ze drommen samen. Juist daar waar de auto's vrijwel zeker op elkaar klappen. Een moeder zet kind en kinderwagen over de vangrails in de bocht. En gaat er zelf op zitten. Kinderen en volwassenen rennen over de baan. Niemand die wat zegt. Producent René Stokvis. Toen is echt de pleuris uitgebroken. Er waren 40.000 mensen. Ik kon uit mijn hotel niet eens meer bij het circuit komen. En we hadden dus helemaal geen beveiliging. Nou, Hoe we die dag doorgekomen zijn, het was echt dramatisch. Er zijn ook momenten geweest dat ik dacht, nou, ik moet er nu mee stoppen. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Omdat het te gevaarlijk was? Ja, mensen kwamen over het hek heen. Gingen op de vangrail zitten. Met baby's, met kinderwagens, met gezinnen. En... Dan denk je, nou die mensen zijn gek, maar ik krijg ze gewoon niet weg. Je kan het vragen van mijn vrouw: is het gevaarlijk, maar ze doen het gewoon niet. Ja, nee, maar ik mag hier zitten en als ik hier zit, zit ik hier. Nou, mooi dat ik hier mooi blijf zitten. Nou ja, en dat 40.000 maal, dus dat was onbegonnen werk. Ik heb het daarna nog een keer op het circuit gedaan. Uh, en toen werd het te gevaarlijk. Toen gingen ze echt zo hard dat eh, ik het niet meer verantwoord vond om het daar te doen. Toen zijn we geswitst naar het eh, Eurocircuit in Valkenswaard, een rallycross-circuit. Nou, daar zijn we nog jarenlang gebleven. En uiteindelijk zijn we vanwege het toch te hard en te gevaarlijk, zijn we ermee gestopt. Waarschijnlijk is dit jaar de laatste reeks van te land ter zee en in de lucht uitgezonden. Na een kleine 40 jaar komt er dan een eind aan het langslopen amusementsprogramma op de Nederlandse televisie maar voor de liefhebbers een geruststelling. De serie wordt eindeloos herhaald. Stijn Reinders vertelt dat het als klassiek voorbeeld geldt... van wat in de cultuurwetenschap banaal nationalisme wordt genoemd. Het onderstrepen van een nationale identiteit... met behulp van allerhande stereotypen. Dat geloven we graag als we er maar om kunnen lachen. Het liefst met z'n allen. Ik heb mensen gesproken die bijvoorbeeld uh, altijd op de camping het lanzen in de lucht keken... en dan met een vast ritueel inderdaad, met een paar worstjes erbij of met nootjes... en dan met z'n allen kijken en inderdaad met de hele familie... als een soort uitzondering op het, uh, de manier waarop tegenwoordig normaal niet in de televisie wordt gekeken. En hebben we bij ieder lid van de familie eigenlijk zijn eigen televisie heeft. Het lanzen in de lucht vormt daar nog voor nog een uitzondering op... en het is ook nog ja, een middel om, uh, om elk jaar weer opnieuw daarna te kijken... Het werkt ook bij veel mensen herinneringen op. Iedereen, bijna iedereen kent het programma. En moet ik uh, vaak lachen en terugdenken. En heb ik vaak nostalgische herinneringen dat ze vroeger met de ja, pyjama aan... Uh, nog even op de bank naar Talantensee in de Lucht mochten kijken. En het was natuurlijk ook een heel groot, populair programma destijds. Mooi. Dat was dat. Nou, dat waren ze dan. Dit was eigenlijk de laatste uitzending van Talantensee in de Lucht. zien ze allemaal. Dit was Zonvoort. Ja, dat was onze spoor terug over te land ter zee en in de lucht... gemaakt door Annelies van der Goot. U kunt hem bestellen door 7,5 euro over te maken op Giro 44460... ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van te land ter zee en in de lucht. Dus 7,5 euro, Giro 44460... ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van te land ter zee en in de lucht. Ja, dit was alles waar we tijd voor hebben. Zo meteen na het nieuws begint de perstribune over 60 jaar tv. Vandaag spreekt Govert van Brakel met Mies. Wij zijn er volgende week weer met natuurlijk aandacht voor de maand van de geschiedenis. Heel graag tot dan en voor nu een hele goede zon.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 Dit is Radio 1.